Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 80, opgenomen op 6 mei 2013. Goedemorgen Martijn. Hey, goedemorgen. Zo, hebben we een lekkere week vakantie van de podcast gehad? <laughs> vakantie van de podcast dat Het is me inderdaad uh, twee uur extra opgeleverd. Nou, volgens mij had jij sowieso een klein beetje vakantie, toch? Je houders ja. waren op bezoek ja, ja, ja. Mijn ouders zijn hier geweest. En, uh... Nou, leuke dingetjes gedaan. Zijn ze weer terug nu? Ja, ja, ja. Ze zijn uh, gisteravond uh, gearriveerd in Eindhoven. Eindhoven! Gekste! Dus, uh, ja, dus weer terug naar het uh, normale leven. Oké, okay, want uh, die hebben geen vakantie deze week of zo? Oh, zij wel hoor. Ja, die, oh, die hebben het niet zo zwaar. Wat zeg ik nog. <laughs> nee, nee, nee, ik had niet op mezelf. zie <laughs> ik. <laughs> Oh, oh, oh. zo zo'n super vroege podcast opnemen, al dat soort vervelende dingen. Nou, het kan, het kan ergens. Schrijven over nieuwe speeltjes op het internet. Ja, precies. Ja. Oh, oh, oh, oh. <laughs> ja, Oké, okay, nee, ja, goed. Uh, natuurlijk hebben we dan een weekje overgeslagen. En uh, dan is er vast iets uh, wat we deze week uh, kunnen vertellen wat er gebeurt in de tabletwereld. Uh, nou, er, is, er is aardig wat gebeurd. of ja, de, het is, Heel spannend is het niet, maar we hebben een aantal reviews gepubliceerd. Er zijn een, een, een aantal Windows 8 producten aangekondigd en uh, er is ook wat Android tablet nieuws. Dus uh, we hebben eigenlijk van alles wat. En jij bent uh, op, uh, op werkbezoek uh, geweest uh, <laughs> in, in Amst Amsterdam. Bootje varen bedoel je? Bootje varen, ja. Ja, ja, bootje varen. ja ik was bij Asus Event. Dus, uh, yeah, maar volgens mij is lekker, dat, eigenlijk, ja. heb ik eigenlijk daar niks over te zeggen. Oh, <laughs> La La La La was gezellig? Ja. Ja. Ja. ja, laten we daar maar mee beginnen inderdaad. Het was vorige week vrijdag volgens mij. We ja. was dan in Amsterdam en die hadden de, dit keer een boot gehuurd. Uh, uh, vorige aan de was het op Rembrandtplein uh, bij de Escape. En dan uh, was er dan hè, gewoon een uh, ja, presentatie, zeg maar. en. Mm -hmm. En dan gingen we het eten en een beetje met die dingen spelen, een beetje kletsen met elkaar, met de, de, de mensen uit het wereldje zeg maar. En dan, uh, dat was het dan. En uh, voorgaande keren, jaren, uh, bleek het toch best wel heel veel mensen er vandoor gingen naar die uh, presentatie. En ik denk dat ze dit keer een boot hadden gehuurd, zodat we er niet vandoor konden. <laughs> <laughs> maar dat neemt niet weg dat het toch wel heel veel leuker is natuurlijk op een boot. Ze hadden het uh, schip uh, Prins van Oranje gehuurd, dat is een heel mooi, uh, een mooi ding, en... Uh, ja, we hebben een stukje over het ei uh, heen en weer uh, gevaren. Op een gegeven moment, uh, nou ja, na een tijdje wachten, was dan eventjes die presentatie. Dit keer echt uh, props voor Asus uh, super kort gehouden. Dus uh, ja, daar, daar hou ik al van. Uh, presentaties uh, zijn soms anderhalf uur of zo. En dan op een gegeven moment, uh, na zes minuten, heb je zoiets van oké. Okay, Laat maar dan. Uh, ik bedoel, het is allemaal informatie uit een foldertje, maar dit keer was het echt heel goed gedaan door uh, Cindy uh, lekker kort en uh, gewoon leuk eventjes verteld over wat voor uh, spulletjes ze hebben. Uh, redelijk wat aandacht voor de, uh, nu moet ik het goed zeggen, de phonepad. Mm -hmm. De 7 inch telefoon, zeg maar, die ze op de markt brengen, of whatever, 7 inch tablet met een telefoonfunctie. Ja. En uh, ja, goed, daar was wat aandacht voor en natuurlijk voor een transformerboek en dat soort dingen. En uh, daarna konden we natuurlijk gewoon uh, even met, met dat spul uh, aan, aan de slag, zeg maar. Er stonden allemaal van die, uh, ja, hoe noemen dat, tafeltjes, zeg maar, waar die spulletjes op stonden. En dan kon je er even mee spelen. Hm. En uh, ja, toen zijn ze even heel kort uh, <laughs> aan de wal geweest, om de mensen die het toch echt afhouden, even snel eraf te laten. En die kans had ik gemist. Uh, niet dat ik per se <laughs> eraf wou, maar ik stond te praten en ik had zoiets oké, okay, nou, dan ga ik zo lekker naar huis, weet je wel, ben ik redelijk vroeg thuis. En op een gegeven moment, ik zat op te praten met een van de, die paar mensen van Asus. En uh, ik denk, uh, wat de fuck gebeurt er nou? Waarom bewegen we weer? Waren we weer weg van die al? Ja. ja. Nou, toen mocht ik nog even blijven. Toen hebben we daar even lekker gedineerd op die, op die boot. En uh, uh, nee, ja, hartstikke leuk allemaal. En uh, goed, uh, ik heb daar natuurlijk zo'n beetje alle Asus producten weer uh, naast elkaar gezien. En uh, misschien stom om te zeggen, maar degene waar ik het meest van onder de indruk was, was hun laptop gewoon. Want zij hebben een laptop, de X, nog wat ever, uh, voor 500 euro, een Windows 8 ding. En dat, uh, dat was best een heel interessant apparaat. Uh, zeker omdat wij natuurlijk regelmatig uh, in plaats van Windows 8 tablets, gewoon Windows 8 notebooks aan het aanraden zijn. Ja, uh, ja voor 500 euro was dat best wel een, een interessant ding. X202 is zoiets. Uh, Oké, okay. uh, dat was niet zo de, hoe heet ze, Vivo-boek of zo? Mhm. Mm Okay. Ja. Ja, ja, het is lastig. De ene keer doen we ze iets een Transformerboek. En als je het dan uh, over e mail of zo, dan is het de XF301 uh, uh, TX uh, THC uh, Ecstasy. Uh, dus <laughs> Dat is altijd lastig om uit elkaar te houden. Maar, maar sowieso hoor, al, al de andere apparaten waren ook best interessant. Uh, ik heb op dit moment ook een FIFA. Nee, een Memopad. En de Transformerboek thuis liggen. Ja. Uh, voor de komende. Laat zeggen, een week zou ik die Transformer boek wel doen, de week een week en na zo'n beetje uh, de Memopad. Mm -hmm. um, interessante apparaten natuurlijk, een uh, Windows 8, uh, 13 inch, laptop tablet hybride. En dat is volgens mij de enige, die van 13 inch. Er zijn er meer Lenovo, die Lenovo Yoga 13. Ja, maar dat is niet eentje die als losse tablet kan gebruiken ook. Want deze heeft een af, uh, hoe noem je dat dan, los display. Mm. Ja, dit is volgens mij de enige uh, 13 ja, inch dat Windows 8 ja. tablet die je als, zeg maar, ook als tablet zou kunnen gebruiken. <laughs> um, en dan een Android Memo Pad. Een 10 inch, uh, ja, pretty basic zeg maar, standaard dingetje. Ja, het is eigenlijk gewoon een transformboek maar dan zonder, of de, de sorry, de Transformer Pad 300, maar dan zonder blok. Ja, toch voelt hij wel wat beter, vind ik hoor. Okay. Hij heeft niet meer dat rare ribbeltje aan de achterkant en het voelt wat stevig. Uh, wel wat problemen met de batterijduur, zoals ik het nu kan inschatten. Maar goed, dat zijn dingen die de komende tijd maar eventjes moeten gaan bekijken. En natuurlijk komt ook die phonepad komt eraan. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een Nexus 7 met een uh, telefoonfunctie erin en een Intel-processor. Mm -hmm. uh, en daar ben ik natuurlijk erg nieuwsgierig naar van, goh, hoe, hoe, hoe doet, doet die het qua prestaties, zeg maar. Is dat gewoon bruikbaar om te browsen en dat soort dingen. Ja. Want um, een Nexus 7 heeft natuurlijk een paar mooie specs, uh, quad-core, whatever. Maar uh, het apparaat en de prijsklasse van het apparaat lenen zich het meest voor voor lekker basis tabletgebruik. Mm -hmm. En dat zou in principe natuurlijk ook kunnen met een iets wat mindere processor. En dan is zo'n phonepad voor 250 euro, 249 euro kost dat ding volgens mij. Ja. Best wel interessant, omdat je er dan ook natuurlijk een uh, 3G verbinding bij krijgt. Ja. En je zou er zelfs mee kunnen bellen als je helemaal wou bent. Ja. Dus uh, daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar. <coughs> ja, want... Uh, het is, het is alleen die 3G-functie, want er is eigenlijk geen andere reden waarom je, waarom je de PhonePad, gewoon nu, nu even, hè, voordat we de review gedaan hebben, maar geen andere reden waarom je de PhonePad boven de Nexus zou kiezen. Uh, nou, nee. Uh, je zou bijvoorbeeld de Nexus boven de PhonePad kiezen vanwege die processor inderdaad. Uh, ja, uh, nee, andersom wel. Zijn er heel veel redenen. De uh, Vanilla Android. Ja. Maar de PhonePad heeft natuurlijk ook een Asus-skinnetje. Uh, maar ik moet wel zeggen, uh, ik heb ze daar al twee eventjes uh, in mijn linker en in mijn rechterhand tegelijk gehad. Ik denk dat ik die Phonepad fijner aan vind voelen. Die heeft een aluminium achterkant, ja, is net zo dik, zeg maar. Maar misschien voelt die wat dunner. Ja, ik weet niet. Uh, helemaal niet beroerd, zeg maar. Mm -hmm. En er zit natuurlijk op de zit ook aan de achterkant een camera. En dat zit ook niet bij de, hoe heet het toch? Bij de Nexus 7. Nee, daar heb je een punt. Maar ja, nee. <laughs> camera, camera. Ja, ik uh, weet niet. Het blijft altijd stom zo'n camera op zo'n ding en je gebruikt het uiteindelijk nooit. Uh, maar ja, ik weet niet. Op uh, mijn iPad mini heb ik toch ook wel dat ik hem soms gebruik, weet je wel. Dus het, het kan wel handig zijn. Ja. En ik dan heb het kan alleen voor goed genoeg zijn. Het wordt eerst gebruikt. Het uh, was om zo'n uh, QR-code te scannen. Ja, ik gebruik het wel eens om uh, visitekaartjes in te scannen of een foto te maken van een bestandje. Ik. Uh, uh, ik heb er wel eens filmpjes mee gemaakt, sowieso, hè, voor Tablets Magazine. Gewoon uh, om te bewijzen dat het kan. En uh, kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk die phonepad wel zien als een soort, uh, ja, een soort uh, oplossing. Een soort all-in-one oplossing uiteindelijk, hè? Ja. Uh, niet dat mijn oma nou per se een tablet of een smartphone wil. Maar stel nou, die, die zou zo'n ding willen. Mijn opa en oma hebben bijvoorbeeld wel internet thuis. Gewoon omdat <grijg> als wij langs komen, de uh, oom en tantes, tante, zou dus kunnen we internetten. Maar die hebben helemaal geen computer of niks. Mm -hmm. Stel nou dat die nou net even iets beter bij de pinken nog zouden zijn uh, op het moment. Uh, dat is niet gemeen bedoeld, maar die, dat is gewoon niet meer voor hun weggelegd, zeg maar. Maar mm -hmm. zo'n zo apparaat zou en een telefoon voor ze betekenen. Een dingetje waar ze foto's mee kunnen maken van de kleinkinderen. Een beetje mee kunnen internetten. Uh, ...een keertje Angry Birds of uh, Scrabble of zo mee zouden kunnen spelen. Dus het is wel een soort all-in-one oplossing ja, voor 2,5 meiër. Uh, uh, ik, ik heb het nog niet uh, gedisqualificeerd op het moment. Nee. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe het ook uiteindelijk in de praktijk is. Nee. Dus, uh, dus dat is uh, denk ik even over het Asus Pass event. Ja. Nou ja, dat, dat is ook eigenlijk al het, het ACES-nieuws van de afgelopen twee weken. Er is dus niet heel veel bijzonders gebeurd. Ja, er zijn wel dingen gelekt. Er eh, kwamen modelnummers en zo, maar. niks eh, waarvan we echt weten wat er gaat komen. Nou, vertel mij eens nog wat over het ACER-nieuws. Ja, want uh, daar keek ik eigenlijk wel naar uit. Afgelopen vrijdag had uh, ACES een pers-evenementje gepland staan in uh, New York. En uh, nou ja, daar werden alle grote media voor uitgenodigd. Ik vond het opvallend dat er ook heel veel Nederlandse media aanwezig waren. Ehm. Um... <laughs> Maar achteraf gezien was het een beetje tegenvallig. Zeker voor ons op het gebied van tablets. Hoewel er leuke dingen gepresenteerd zijn. Hè? De Acer Aspire P3 bijvoorbeeld. Um, waarom Acer nou in één keer de Aspire naam gaat gebruiken, is mijn grote vraag. Want het is, de Aspire P3 is eigenlijk de opvolger van de Iconia Tab W700. Die jij uh, getest hebt. Um, maar dan met iets mindere specificaties, zoals een lagere resolutie display. Het is eigenlijk een standalone tablet, Windows 8, met een, uh, een cover waar je de tablet in kan klikken. Uh, en in die cover zit ook een, een, een aluminium keyboardje verwerkt dat middels Bluetooth verbonden kan worden. Um, en dat is volgens mij ook bij de Iconia Tab, de uh, WC100, de nieuwe versie, is dat ook uh, het idee. Dus um, ja, dat is eigenlijk de, de enige qua tablet die echt interessant is. En die moet uh, inmiddels al in Nederland te koop zijn voor 599 euro. En dat is dan wel ook weer een interessante prijs voor een, uh, een tablet inclusief uh, sleeve met keyboard. Yeah. Um, een ander apparaat wat we eerst was de Aspire R7. En dat is een wat ingewikkeld apparaat. Want uh, uniek in, in, in de zin van er zit een soort ingebouwde scharnier slash standaard in. Waardoor je het display boven het keyboard kan laten zweven. En jij merkt al meteen op van, zit dat trackpad nou boven het keyboard? En dat is inderdaad ook het vreemde aan het apparaat. Want het trackpad zit inderdaad boven het keyboard. Niet onder het keyboard zoals je gewend bent van een laptop. Maar dat is allemaal over nagedacht volgens Acer. Want dat apparaat heeft vier modi. De padmodus, dat je display op het keyboard klapt. Dat je het geheel als tablet kunt gebruiken. Laptopmodus, zoals je een normale laptop gebruikt. Ehm... Ik weet niet precies de naam meer, maar een desktop modus waarbij het display boven het toetsenbord uh, zweeft. Ezel, ezel, ezel. Ezel modus, ja. En soms, ja, inderdaad, een ezel. Uh, uh, dat, dat iets boven het toetsenbord zweeft. Dat je met je handen net, net zeg maar onder het display tikt op het uh, keyboard. Uh, en dat moet dan ook weer comfortabel zijn uh, om te werken. En je hebt een, uh, een display modus uh, waarbij het display van het toetsenbord afwijst, dat je iets moet presenteren bijvoorbeeld. Nou goed, die, die modus uh, kunnen we schrappen, dat is niet heel interessant. Nee, de um, R7 heet dat, hè? Check ja, de, de auto, 5, R7. Heel apart gepraat. meer inderdaad even video's kijken, dat is wel een leuke, uh, leuke commercial die ze gemaakt hebben. Ja, exact, want het is heel lastig uit te leggen. Want een uh, paar, paar dingen, hè, wat je zo zegt, hè? trackpad boven het toetsenbord. Ja. <laughs> Super weird dat disqualificeert hem volgens mij wel meteen om ook als uh, om de netboekmodus... of hoe noem je dat, de laptopmodus echt, uh, echt fijn te noemen. Want ja. een heel belangrijk deel van de, van de trackpad aan de voorkant te hebben... is dat je daarnaast een plek hebt om je, om je palm te laten rusten, zeg maar, van je hand. Mm -hmm. uh, dus ik weet niet hoe, hoe comfortabel het is als notebook, zeg maar. Ja. Uh, die ene andere modus voor dat presenteren, dat lijkt me ook weinig. Maar ja, het is super interessant. Alleen... Um, ik heb er altijd een beetje moeite mee om dit soort joekels van apparaten ook als templates te kunnen noemen, zeg maar. Want nee. je kan hem inderdaad dubbel klappen. maar het is een 15.6 inch formaat scherm. En ja. uh, dat is pretty huge. Dat is zeg maar. nogal groot, <laughs> dat, dat is een beetje het 17 inch laptop van vroeger, zeg maar. Mm -hmm. Want uh, tegenwoordig is het toch allemaal wel, de, ik vind 13 inch al best wel groot, zeg maar. Ik heb nu die Transformer boek, dat is 13 inch. En serieus, dat ding is gewoon echt in mijn beleving huge echt en zwaar. Weet je wel, dat je denkt, jeetje, teuring. Vroeger liep ik met een weet je wel van 85 kilo. En dat was allemaal, moet je kijken wat een mooie dunne eienboek ik heb. Ja, precies, dan hoef je al die boeken niet mee te nemen. Tegenwoordig is eigenlijk alles al een beetje te groot. Maar zeker interessant om te kijken, die R7. Ja, vanaf 9,99 euro. Dus dat vond ik dan wel weer... Dat is aantrekkelijker dan bijvoorbeeld Acer's uh, Tai Chi, waar, waar je 500 euro extra voor betaalt, volgens mij. Ja, hé, hey, dan is er nog een klein extra nieuwtje, de W3 toch? Uh, nou, die was, die was gelekt uh, twee weken terug, maar daar hebben we het niet meer over gehad. Dus ik dacht die, die pleur ik er nog even in. Uh, de W3, dat, dat schijnt, en uh, nou, ja, dat is zo goed als bevestigd inmiddels. Acer's eerste kleine, tussen aanhalingstekens, minus 8 hebben te zijn, van 8,1 inch. Um, die dook op en de verwachting was dat die afgelopen vrijdag gepresenteerd zal worden tijdens dat persevenement. Heeft Easter helaas niks over uh, laten horen. Maar goed, er zijn zoveel foto's uitgelekt. Hij is gisteren op amazon.com verschenen en daarna er weer afgehaald. Ik heb hem al gevonden bij een Nederlandse winkel gisteren voor 340 euro. Waar die gepreorderd kan worden. Dus dat hij eraan komt staat zo goed als vast. Um, en qua specificaties, ja, 8,1 inch display, Intel Atom, z 2760 processor. Er is niet heel veel boeiend. Een uh, kleine tablet. En, en de prijs wordt, wordt interessant. Uh, ik had vernomen 299 euro. Maar het lijkt erop dat het iets hoger gaat worden. Richting de 349 euro. Is nog steeds niet heel duur voor een Windows 8 apparaat. Um, maar dat gaan we zien. Uh, en hopelijk komen we meer uh, kleinere Windows 8 tablets tegen. Waaronder voor Microsoft zelf. Maar daar goed. Dat zijn alleen nog maar geruchten. All right. Oké, okay, ja. dan hebben we ook Ether uh, Kunnen we dan afsluiten, denk ik? Ja. Uh, yeah. Nog één, nog één Windows 8-moetje van, van uh, Toshiba. Uh, die heeft afgelopen week de, uh, een, een Windows 8-tablet geïntroduceerd met de naam WT310. En dat is dan volgens Toshiba een tablet voor de zakelijke gebruiker. Komt ook weer met een aantal accessoires, zoals een, een Active digitizer stylus een, een, een desktop dock met allemaal aansluitingsmogelijkheden. Maar goed, het is een. een, een uh, hoeveel inch? Ik zit te kijken. 11,6 inch tablet. Met de Intel Core i5-processor, uh, uh, full HD-display, 4 gigabyte RAM, 128 gigabyte SSD, um, USB, HDMI, SD-kaart <coughs> Windows 8 Pro. Dus er zit wel echt alles op en aan. Ook allemaal zakelijke features qua software. En die tablet uh, die moet vanaf eind deze maand in de Nederlandse winkels liggen. Voor 899 euro exclusief BTW. Dus er zit je al boven de 1000 <laughs> <duizend> euro's. <laughs> Dat is niet goedkoop. Maar nee, het, hey, laat maar het, dan. Alles, alles op en aan. Alles op en aan. Ja, oké. Okay. Hm, Even kijken. Nou, dan hebben we zo'n beetje het Windows 8 nieuws denk ik wel gehad. al weet ik niet wat een Slate -boek is. Is dat een Android of een Windows? Dat is een Android, dus dan kunnen we een mooie overstap naar Android maken. Um, Tell me more! Ja, want de HP, hè, dat, uh, die, die stapt in Android. Dat hebben we gemerkt met de, de introductie van de Slate 7. Dat 7-inch tablet. Uh, de eerste review dook vorige week op. Dat was, uh, nou ja, kort zeg, bagger. Ehm... Um, maar goed, laten we Wat opvallend is, he? want de <coughs> Windows 8 spulletjes tot nu toe zijn duur, maar wel uh, decent. Ja, maar goed, daar zie je ook. Daar betaal je dan ook voor. Want hier betaal je gewoon niet voor. Denk <laughs> ding kost 149 euro. Of 169, maar iets in ieder geval net onder, uh, anderhalf, uh, anderhalf meijer. Um, ja, uh, die review was mij in ieder geval niet tevreden. Maar laten we even de meerdere reviews afwachten, zodat we één uh, samenvatting kunnen maken. Ja, en we krijgen hem ook zelf. Hebben we Precies, we krijgen hem binnenkort ook zelf. Uh, maar uh, HP Samsung. denkt aan meerdere uh, Android-tablets. En um, zou volgens geruchten, die doken in januari volgens mij, op een van de eerste fabrikanten zijn die een Android-tablet met Tegra 4-processor op de markt zou brengen. Dat is de nieuwste quad-core-processor van Nvidia. Waar we overigens nog steeds geen tablet van gezien, van gezien hebben. Um, en afgelopen week is er een uh, opnieuw informatie... Oh, die op... Slatebook is zeg maar de HP NVX2 met Android. Ja, zo zou je het kunnen zien. Dat, de, hoewel dat uit benchmarkresultaten er niet echt uh, op te maken valt, valt dat uit de naam wel op te maken. Slatebook natuurlijk, boek, dichtklappen, X2, komt van die NVX2. Dan zou je inderdaad uit kunnen opmaken, zeg een 10,1 inch Android tablet. Met een dock in alle. Met een dock, inderdaad. Beetje zoals de Asus Transformers, uh, Transformers series. Met nee, dus die Tegra 4 processor, Android 4.2.2 Jellybean, um, en dat komt dan waarschijnlijk in een hybride tablet. Nou goed, dat zijn alleen nog maar benchmarkresultaten. Dus daar, daar kunnen we nog weinig zin over zeggen. Maar die schijnt er dus aan te komen. Um, right. Dat is wel interessant. HP, uh, zoals jij net zegt, uh, heeft voor high-end apparaten... ...inmiddels een redelijk goede rep reputatie opgebouwd. Dus uh, dat zien we graag tegemoet. Ja, ah. ah, interesting. Ja, en daar helemaal tegenover staat eigenlijk... Uh, ...als we in de low-end gaan kijken... ...de Samsung Galaxy Tab 3.7.0... Ja, dat vond ik echt een enorme tegenvaller, als ja, ik me goed herinner. ik ook. Uh, dat is dus de opvolger van de Galaxy Tab 2. Ja. Um, overigens, hè, uh, Samsung super populair, zeg maar. Super bekend Android-merk, om, om het zo maar even te beschrijven. Toch um, heb ik het gevoel dat de Galaxy Tab 7 inslijn. lijn... Uh, niet zo populair is uh, in verhouding tot de rest van hun producten. Daar heb je dan toch heel vaak over de Nexus 7 of over andere apparaten. Mm -hmm. uh, maar ik neem aan, want de Galaxy Tab 2 is toch wel in heel veel uh, winkels en zo ook verkocht. Dus ze zullen de beste soort van, uh, van weggezet zijn. En nu is daar dan de opvolger van gekomen. Alleen, um, ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd. En daarom uh, maak ik die podcast samen met jou. Want jij weet natuurlijk wel allemaal wat dat in die, in die drie <laughs> zit. Het enige wat ik me van herinner, dat ik dacht van... Wat de hel, wat is het voor een ding? Uh, uh, wat? <laughs> ja, het is qua uiterlijk in, in, in, uh, een Galaxy Note. De 8.0. Die ik getest hebt, heb, dat, dat, is, dat is qua uiterlijk. Maar dan kleiner, 7 inch. Um, maar qua specificaties is het, is het uh, ja, gewoon eigenlijk hetzelfde. Ik ga daar niet helemaal diep induiken. Want het komt gewoon op hetzelfde neer als de vorige generatie. Die de 2-serie. Uh, je zou hem alleen voor het, het nieuwe design moeten kopen. Of Na, moeten wat kopen. voor een scherm zit erop? Uh, 71400 bij 600 LCD. Ja, dat is toch onacceptabel? Ja, ik hou een slag om de arm omdat ik niet weet voor hoeveel die in de markt gaan gezet worden. Maar als het, zoals het huidige model, 250 euro gaat zijn, ja, dan, dan heeft het geen zin. Nee, zeker niet met Nexus 7, nee. de PhonePad, uh, iPad Mini's, Note 8. Ik bedoel, sommige kosten wat meer natuurlijk, maar... Uh -huh bieden ook wat meer. Ja, nou, nee, okay. precies. En voor de rest de uh, 1,2 gigahertz dual core, zelfs vorig jaar volgens mij. 1 gigabyte RAM, 68 gigabyte opslaggeheugen, twee camera's, bluetooth. Ja, dat, dat, dat hadden we vorig jaar ook allemaal. En zelfs ook geen Android 4.2 Jelly Bean, maar gewoon nog steeds 4.1 Jelly Bean. draait ook het, het oudere 7 model al op. Dus ja, de onderscheidende factor is er niet. Hé, uh, uh. hey, uh, je had het over 4.1 en 2. Um, nu was dat vond ik een groot probleem toen het nog uh, over honeycomb naar ice cream sandwich... en gingerbread naar honeycomb en uh, dat soort uh, stappen waren. 4.1, 4.2 valt volgens mij redelijk mee hè, qua uh, verschillen. Mm -hmm. uh, dan moeten we vooral denken aan uh, meerdere gebruikersaccounts. En wat was het nog meer? Ja, een update van Google Now en uh, verder is meer gewoon een update van dingen. Niet echt... Ja, uh... ja maar... Ik zeg het omdat uh, het lijkt dat de volgende update 4.3 wordt en niet 5.0. Dus geen keyline pie of een ander snoepje met een K. Ja, dat lijkt inderdaad uh, zo te zijn. De Android police had daar wat aanwijzingen voor gevonden in de serverlogs logs. En, uh, ja, dat schijnt 4.3 te zijn. Er, er is geen informatie over wat 4.3 dan gaat brengen. Um, maar ja, goed, kijkend naar, naar eerdere updates. Inderdaad, zal, zal de update relatief klein zijn. Dus misschien ja, één of twee of drie verbeteringen en voor de rest... Uh, Kleine updates aan, aan applicaties en aan, aan, aan interface en dergelijke. En de 5... Weet je, het iOS 7-gerucht. Nou, dat is toch juist de uh, grote uh, verandering? Volgens mij is dat ook alleen maar uh, een, een skin-verandering hoor. Zoals ik het oh denk. ja, maar ik verwacht 4.3 geen skin. Als, als Google een skin-verandering doorvoert waar je een duidelijke verschil ziet, dan wordt het misschien ja, uh, wel Keyline Pie. Maar goed, ja, dat, dat, dat, dat komt zo. er wel aan. Uh, of tenminste, die geruchten lopen nog steeds. Maar uh, niet, uh, waarschijnlijk niet tijdens Google I.O. Dat volgende week plaatsvindt uit mijn hoofd. Ja, dat is nog uh, volgende week dinsdag of zo beginnen, ja. volgens mij. Dan, dan gaat Google iets nieuws presenteren. Ja, goed, we gaan ze presenteren? Uh, 4.3 Jelly Bean waarschijnlijk dan. Uh, en hopelijk, dat zou ik wel leuk vinden, een <laughs> nieuwe Nexus uh, tablet of tablets... Uh, want het is toch wel tijd voor een opborgen van de Nexus 7. Ja, daar zullen we komende maandag, volgende podcast... natuurlijk wel even wat aandacht aan besteden... wat we verwachten wat er dan morgen gaat gebeuren. Hè? Of ja. in ieder geval, hè? dan volgende week. Maar, uh, of nu volgende week. Maar goed, dus uh, dat hebben we dan. Uh, 4.3 wordt dan misschien wel uh, uh, het, ja, het volgende Android-versietje. Hm. Um, ik denk dat ze dat toch wel doen om... Uh, als ook een beetje, volgens mij bij jou of bij Android Police... ergens las ik dat van... Uh, uh, geeft gewoon een beetje de fabrikanten even iets meer de tijd om een beetje bij te komen, zeg maar. En dan bij te komen van hun harde werken, maar vooral bij te komen qua software. Dat uh, ja, toch steeds meer van die apparaten in de 4X-versies uh, mm -hmm. beginnen te draaien. En dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de versie is uh, ja, waar Google nou en dat soort dingen op draaien. En dat is toch wel, ja, waar het al vaker over gehad hebben, een van de meest op de verbeelding sprekende functies van Android op het moment. En trouwens ook, tenminste op iOS 7, heb dat, of op iOS, uh, heb dat gehoord? Ja, pff, ja ik, ik ben zelf uh, niet zo enorm kapot van Google Now, gewoon omdat ik niet uh, al mijn data in Google heb. Dus ze kunnen me niet alle uh, tips geven die ze normaal kunnen doen als je een Android gebruiker bent of een fan van Google, dat je je kalender en je contactpersonen... en en dat soort dingen allemaal daar maar in heb zitten. Dus ik heb het wel even geprobeerd. En dan krijg ik inderdaad wat verjaardagen en, en weerberichten te zien. Uh, maar uh, uh, hoewel Google het ontkent, um, lijken er meer dan genoeg aanwijzingen te zijn... dat er nog een beetje een bug zit in die software. Want hij houdt constant je locatievoorzieningen aan. Hm. En... Uh, um, binnen iOS kan je op drie manieren de gps gebruiken, heb ik begrepen uh, en zij gebruiken de zwaarste manier en dat kost gewoon te veel batterij, dus ik heb het na een kwartiertje heb ik het uitgezet, uh, vooral omdat ik er niet al te veel ja, belang bij heb, zeg maar uh, uh, dus ik heb het een beetje geprobeerd. Het is geinig. Maar ik denk nog niet dat het op dit moment. Uh, te vergelijken is met Android. Of uh, voor mij überhaupt echt goed te gebruiken is. Omdat ik, nogmaals. Uh, ik heb mijn kalender. Heb ik, uh, op een andere plek staan. Zodat. Uh, ja, een koelkast nee. nee, nee. Nee, maar. Uh, gewoon. Uh, niet om nu een discussie te starten over, over Google. of over al die informatie die ze over je verzamelen. Mm. Ik ben daar zelf persoonlijk. ben ik daar wat. Uh, ja, wat voorzichtiger mee. En ik ben heel erg van uh, ja, het gedachtegoed dat als jij mij jouw uh, adres geeft en je telefoonnummer en... Uh, nou goed, wij maken ook wel eens wat geld over aan elkaar en dat soort dingen. Uh, vaak zet je dat bijvoorbeeld bij notitie in je adresboek en dat soort dingen. Dan geef je mij die informatie geef je, uh, in bruikleen. Ja. En dat betekent dat ik daar uh, verantwoordelijk mee om heb te gaan. Of het nou alleen een telefoonnummer is of een hele adres... Uh, en ik, ik geef dat niet zomaar aan allerlei diensten, aan Facebook, uh, Instagram, Twitter, uh, whatever. Dat soort dingen, uh, die synchroniseren allemaal met elkaar en ze willen allemaal zoeken wie mijn vrienden zijn en dat soort dingen. Nou ja goed, ik doe dat liever met de hand, zodat ik niet mensen uh, hun gegevens die ik in bruikleen heb uiteindelijk, hè, ja. jouw contactgegevens, dat ik die op straat gooi. En uh, ja, dus vandaar heb ik niet al die... Uh, ja, al heb ik niet al die informatie overal maar gekoppeld staan. Nee, inderdaad. Ik kan dat kan ik goed begrijpen. En, en hoewel ik dat ook niet heb. Um, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk Gmail. Maar ik gebruik geen Google Calendar. Um, volgens mij heb ik niet eens Google Checkout. Maar dat, dat zou ik moeten kijken. Maar ik heb wel uh, Google Now toen gebruikt. Met, met de Nexus 7. En, en ook zonder dat soort diensten kom je er redelijk mee vooruit. En ik heb het nog niet op iOS geprobeerd. Dus dat, dat uh, verschil zou ik zo niet kunnen zeggen. Maar. Um, ja, zonder, zonder al van al die diensten echt uh, intensief gebruik te maken... vond ik het toch wel een interessante, interessante uh, functie binnen, binnen Android. Dus uh, ik ben er nog wel... Ja, nee, zonder meer. Ik denk ook echt dat uh, Google nou wel een heel erg grote toekomst heeft. Zeker voor... Voor, voor Google, hè voor wat ze daarmee kunnen gaan doen. Ja. Uh, het is natuurlijk het OS wat uh, Google Glass moet gaan aansturen en het heeft inderdaad ook een heleboel interessante toepassingen. Ik uh, laat me in eerste instantie nog wel gewoon, uh, ik probeer het wel ook een keer hoor, maar ik laat meestal van dit soort dingen, laat ik mijn generatie of wat even voorbij gaan, zodat ik weet wat zijn de privacy implicaties ja, is... en wat heb ik er uiteindelijk aan en wie weet kies ik er op een gegeven moment wel voor van oh. hele afweging is me zo dat uh, ik het wel wil gebruiken. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we nog twee reviews. Tenminste, jij hebt, ah. jij hebt weer reviews, maar ik heb weer niks gedaan. Nee. nee de, die fabrikanten weten natuurlijk allemaal dat jij dat altijd allemaal afraffelt. Dus, uh, <laughs> nee hoor, nee hoor. Geen um, Ja, de elite boek Revolve van HP. Um, volgens mij hebben we daar als in de podcast een beetje naar uh, verwezen. Maar die staat online. Uh, ik ga niet deze twee reviews helemaal uits, uh, uitschrijven nu, zeg maar, of uitspreken hier in de... In, in, in de in de podcast, maar de EliteBook Revolve is een 11,6 inch is uh, laptop met een draaischerm die op zo'n een swivel. Swivel staat. Ja, een swivel staat, zodat je um, uh, dubbel kan klappen en als een massive tablet kan gebruiken. Ja. Um, prima specs, uh, redelijk mooi. Uh, redelijk praktische uh, uh, design. Um, volgens HP is het magnesium Volgens mij is het plastic Maar dat zijn van die <lacht> dingen Dat uh, zal weer aan mij liggen Het uh, grootste problemen die ik met het ding heb uh, Er zit een soort uh, rubber Ferfie overheen mm -hmm. En dat is crazy horrible Dat voelt echt smerig aan wat mij betreft um, en uh, het kost 2300 euro. Of in ieder geval vanaf <laughs> van van 1500 euro. Maar ik had de versie met 3G. Ja. En kennelijk kost dat 800 euro meer of zo. <laughs> een 3G uh, model. Maar in ieder geval heel kostbaar apparaat. En uh, ik, ik zou in de review... Dit is uh, gericht op de <laughs> op zakelijke gebruiker. Ja. En dan niet de mensen die een, een 306 van de, van de zaak rijden. Hè, een auto van de zaak. Maar een uh, Aston Martin van de zaak. Ja, want uh, het is... Uh, ja, heel kostbaar en... Uh, desalniettemin een, een mooi apparaat... goede prestaties en dat soort dingen. Uh, maar niet voor mij... en uh, ik durf ook wel redelijk... Uh, te generaliseren en te zeggen... niet voor ons. Uh, en dan bedoel ik eigenlijk... Uh, voor jou, maar ook voor alle mensen die luisteren... naar de podcast. Dat ik tenzij je dat, ja. ja, tenzij je dus een Aston van de zaak hebt en dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt... Uh, uh, wat je bij de lunch bestelt... dan uh, is misschien zo'n elite boek wel... Uh, uh, uh, wel iets voor jou. Um, en dan heb ik natuurlijk nog de Galaxy Note 8.0. En uh, Heel ja, dat vond ik eigenlijk was... ook... Wel... Dat ja, dat vond ik wel uitstekend. lastig. Want daar had ik ook wel zin in, inderdaad. En uh, wat je zegt, daar hebben we voor uitgekeken. En um, ja, uh, uiteindelijk... Ik ben niet per se negatief over dat ding. Maar uh, in de review ook... Uh, nogmaals, check gewoon de reviews natuurlijk op Tablets Magazine. Uh, dan krijg je wat meer en completere informatie. Uiteindelijk komt het er wat mij betreft op neer... dat het geen tablet voor beginners is. Ehm... Mm. Um, en uh, dat komt omdat uh, om het van Samsung is. En dan Samsung die, um, ja, die, die heeft nog heel erg de neiging om te concurreren op lijstjes hardware en lijstjes functies. En er wordt dus zoveel in zo'n ding gepropt, zeg maar. Dat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. En dus door de functies uh, de basis tablet functionaliteiten uh, niet meer ziet. En dat is toch best lastig. Uh, vooral die skin is gewoon uh, zoveel functionaliteit als het gaat om toevoegingen voor de S-Pen, toevoegingen voor hoe je apps naast elkaar kan draaien en dat soort dingen. Ja, dat het toch best wel. Uh, ja, frustrerend kan werken. En ik zie mezelf toch redelijk als, uh, uh, als geavanceerde tabletgebruiker. Ik heb, weet ik veel, 50 van die dingen nu ondertussen gereviewd. Dus het zou toch wel eens zijn dat ik die dingen door zou moeten hebben. En dan nog had ik de hele tijd zo'n beetje zo het gevoel dat ik als een soort dommor achter dat ding zat. Ja. Uh, Neem je weg dat als je dat wel helemaal uit wil zoeken... en dat je al bekend bent met de Note 2... en dat daar helemaal fan van bent... dat de 8.0 natuurlijk wat groter scherm voor je biedt... om met die f pen te tekenen... die gewoon prima werkt natuurlijk weer... Um dat hij snel is. Hij heeft super specs, hè? een quad-core processor, whatever, met 2 gigabyte en RAM-geheugen. Dus voor dat soort dingen is het allemaal wel, uh, ja, wel prima. Het scherm is 1280x800 pixels, en sommige mensen vinden dat te weinig. Ik vind dat prima voor zo'n ding. Um, scherm is in principe verder ook gewoon goed. Ik had dan toevallig wel een uh, review model waar een lichtlek in zat. Um, toch zie ik dat heel erg vaak, hè? lichtlekken op Android-producten. Mm -hmm. Ook op Windows 8-producten, overigens. En uh, ja, ik, ik weet niet. Dat is denk ik toch een, een klein verschil tussen, uh, tussen Apple en andere fabrikanten. Dat daar de kwaliteitscontrole op een of andere manier altijd iets uh, Die lat ligt wat anders op, voor mijn gevoel. Het mag gewoon uh, minder kosten. Ja, ik weet niet. Maar ik weet niet eens of het per se minder kost, want de Note is natuurlijk duurder dan de iPad Mini. Ja, maar dat komt. Uh, ze, ze, ze vinden het minder belangrijk. De, de, ja, ja, ja nee, maar zo'n lichtlekker lekker. Op een of andere manier, dat is, dat is zodra zo draai je zo'n ding aanzet. Dan heb je altijd zo'n zwart scherm met het logo van het bedrijf, ja, toch? Ja, ja. Ik bedoel, dus is nooit een wit scherm. Maak het alsjeblieft een wit scherm, zodat het me niet opvalt. Maar ik zet zo'n ding aan en dan zes van, nou misschien acht van de tien apparaten... of het nou Windows 8 of Android is, zet ik aan. Dan dus krijg je zo'n zwart scherm met Acer, Asus, HP, whatever voor merk krijg je naar boven, Of Samsung. En bam, hier rechts onderin een witte vlek en in het midden <laughs> gele vlek. Ja. Wat de hel echt, waarom? Maar goed... Um... Dat combineer je dan een beetje met de gebruikte materialen. En het is een heel dun en licht ding hoor, die nood 8. Maar het is wel plastic. Ja. En dan hebben ze er ook nog voor gekozen om plastic uh, met een zilveren randje, zodat het lijkt alsof het metaal is. Dan heb ik ook weer zoiets van, weet je wat, maak het dan gewoon plastic, weet je wel, dan is het niet erg. Maar doe niet alsof je iets anders bent dan wat je bent, uh -huh. zeg maar. Um... Maar dat zijn een beetje de, de, de, de nadelen. Nogmaals, als je echt goed in tekenen bent. of uh, dat je echt fan bent van Samsung TouchWiz. want er zijn mensen die gewoon fan zijn van Samsung TouchWiz. Dat kan je niet ontkennen. dan is de Note 8 gewoon echt een interessant apparaat om te kopen. Alleen hij is wel 300 of 380 euro zo'n beetje. Ja. En uh, ja. Uh, mijn geld zou eerder gaan naar een Nexus 7. of een iPad mini. of. Uh, een, uh, een opvolger bijvoorbeeld van een Nexus 7, uh, zeg maar. Uh, maar ja, goed, uh, dat is die noot. En uh, check gewoon die review op de website. Ja, ja nou nee, goed, interessant apparaat. Maar uh, ja. Ik ben even een beetje teleurgesteld achter. Ik weet niet, jij hebt de review, neem ik aan, ondertussen ook gelezen. En ja. ik, ik weet niet, wat is jouw indruk van het apparaat? Ja, ik ben, ik ben altijd wel. Niet dat ik het. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben wel fan van die styles. En uh, ik heb ook meerdere stijlen in mijn handen gehad. Uh, ook uh, van die, van die uh, capacitieve stilie en zo. En dat werkt ja, allemaal ja. niet. En, ja, dat is allemaal wel leuk, maar niet nauwkeurig. Ik ben wel heel erg fan van die Samsung uh, S-pen. En dat had ik op de Galaxy Note uh, 2, die, die, die smartphone slash tablet. Daar vond ik het heel fijn. Um, ik heb het nog niet op een tablet geprobeerd. En uh, wat ik fijn vond aan, uh, op, het, op die Galaxy Note... is dat je gewoon een wat kleiner display hebt. En dus ook gewoon met die stylus van alles kunt doen. En dan is dat gewoon uh, comfortabeler werken dan met je vingers. Naar mijn idee. En uh, ik denk dat dat op de Note 8.0 uh, de toegevoegde waarde minder is. Omdat je toch al zo'n groot scherm hebt. En comfortabeler met je vingers kunt werken. Dus teken, ja, dat is wel een goed punt op zich open. hoor. Dus ja. Nee, precies. Want dat is het hè. Misschien is het dan soms... Uh, uh, uh, ja, voor de besturing van, het, van een klein schermpje kan het wel wat voordelen hebben. Dat geloof ik ook best wel. Ja. Uh, en ook dat heb ik ook wel gemerkt bij de note bijvoorbeeld. Note 2 of wat dan ook. Maar uh, die pen is er natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk is het voor notities en voor de tekenen en dat soort dingen. Hè? En mm, ik ben daar in ieder geval echt niet goed genoeg in. En ik ken jou ook. <laughs> Wij zijn altijd geen de echte kunstenaars. Ja, en dan is het eigenlijk na een paar dagen... dan is het meer zo'n zo ding dat je er constant aan herinnert... dat je niet kan tekenen, zeg maar. Ja, <laughs> ja want je <laughs> zou het inderdaad graag willen, maar ja. Ja, <laughs> yeah, sure, ik zou het heel graag willen. Ik bedoel, dat is toch een super tof talent wat je kan hebben. Maar nee, uh, uiteindelijk is het meer een soort herinnering van... Uh, you suck, weet je wel? Ja, precies, ja. En uh, ja, goed, uh, dat is, da is nou weer een beetje jammer. Mm. Hé, hey, uh, even kijken. Zijn we dan door het lijstje heen voor deze week? Ja, snel of wacht. verwacht. <laughs> Het was een lang lijstje in vergelijking met de andere keren, maar we zijn er inderdaad doorheen. Oh. Ja. We worden er goed in opeens. <laughs> uh, nou ja, nou, de komende week zullen we er wel wat dingen uitlekken over wat we bij I.O. kunnen gaan verwachten, denk ik. Ja, ik uh, zat nog te denken, hebben we nog een evenementje wat de komende week of deze week gaat gebeurd, maar... Uh, nou ja, I.O. volgende week dinsdag, dus de dag na de volgende maar podcast. daarvoor ja. nog niet echt iets anders. Uh, um, nou, volgens mij ook niet Computex is in juni, dat, dat wordt interessant, maar ja, dat is uh, over een lange tijd. Oké, okay, nou ja, goed Dan uh, gaan we het dan voor nu dan afsluiten Tot die tijd kan je natuurlijk mocht er we nog wel stiekem uh, echt nieuws naar buiten komen En uh, natuurlijk uh, druppelt er gestaag Altijd uh, informatie over nieuwe modelletjes En dat soort dingen hebben naar binnen uh, Houd tabletsmagazine.nl in de gaten Of volg het via twitter, twitter.com Slash tabletsmagazine Daar zit Martijn achter de knoppen uh, en die uh, uh, ja, is natuurlijk eigenlijk daar te vinden. Je hebt een eigen Twitter. Twitter.com6 Maar volgens mij ben je het paswoord daarvan al een paar jaar kwijt. Uh, <laughs> ik ben Sam. Uh, je kan me volgen op Twitter. twittercom samrijver Sam Rijver. En dan uh, zijn we volgende week weer. Tot volgende week.